Spijt. Pip, Buurpoes en Molletje lopen op hun tenen achter Tante Perenboom langs... naar de logeertent bij het muurtje van Buurpoes. Tante is aan het lezen en heeft niets in de gaten. Tante? roept Pip aarzelend. We blijven nog een nachtje logeren bij Buurpoes. Goed. Tante Perenboom glimlacht. Ja hoor, dat is goed. trusten allemaal. Uh, um... staan op Pip zal ze iets over Woezel zeggen. Ze kijkt naar Buurpoes, maar die springt al op haar muurtje. Woezel komt er vast zo aan, denkt ze twijfelend. Uh, trusten, tante, roept ze aarzelend. Buurpoes ligt al te snorren. Pff, zucht Pip. Bezorgd gaat ze op Woezelstekentje liggen. Wil Wiltrusten, Woezel, fluistert ze. Woezel staat intussen met grote ogen naar de overkant van de rivier... Hij wil naar huis. Het is nu helemaal donker en de eerste sterren fonkelen in de nacht. Charlie gaapt. Uh, ik ben moe. Maar we kunnen niet terug, zegt Woezel verdrietig. Ja, dan slapen we toch gewoon hier, zegt Charlie opgewekt. Kijk, dit is een mooi plekje. Hij gaat op een grote platte steen liggen. Kom je ook hier liggen? Plek zat hoor. Ja, nou, uh, aarzelet Woezel... Ik heb mijn dekertje niet en wie weet waar de sloddervoss zit. Charlie geeft geen antwoord. Charlie? vraagt Woezel zachtjes. Maar Charlie is als snurkend naar Dromenland vertrokken. Zijn tong hangt uit zijn bek en zijn pootjes bewegen af en toe... alsof hij in zijn dromen de sloddervoss te pakken neemt. Woezel zucht en gaat op een rot zitten. Oh, had ik nou maar naar Pip geluisterd en geen guzie gemaakt met iedereen, mompelt hij... Tant is vast hartstikke boos. En nou moet ik hier slapen. Hij kijkt bang om zich heen. Die rotslodde vos. Woezel kijkt verdrietig omhoog en ziet de sterren glinsteren. Oh Pip, het spijt me zo, fluistert hij. Kom je me alsjeblieft helpen? Pip ligt te draaien in te woelen. Pupus ligt lekker te slapen, maar Pip is klaarwakker. Ze mist Woezel. Bedroevig loopt ze de tent uit en kijkt naar de sterrenhemel. Oeh. klinkt het van ver. Maar dat, dat klinkt als woesel. Pip rent terug naar de tent. Wakker worden, buurpoes, roept ze. We moeten woesel en Charlie helpen. Er is iets niet goed. Pupoes doet één oog open. Zijn ze nog niet terug dan? Ze gaapt. Ze zijn vast onderweg. Ze wil zich omdraaien als in de verte hetzelfde geluid weer klinkt. Bupoes hoort het nu ook. Kom op, zegt Pip vastberaden. Bupoes springt van haar muurtje, vlindertje fladdert het overeind en molletje komt uit zijn hoopje. Zo snel als ze kunnen rennen ze de nacht in op zoek naar hun vriendjes.